6 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Minister Timmermans wil niet dat de VS en andere landen buiten de Verenigde Naties om in Syrië gaan ingrijpen. In Knevelen van de Brink zegt Timmermans dat eerst de VN AZ is. De Amerikaanse minister Kerry zegt dat de VS bewijzen heeft. dat het Syrische regime vorige week een grote gifgasaanval heeft gepleegd op onschuldige burgers. Timmermans wil dat de VS de bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. De voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... wil dat het Witte Huis met het congres overlegt... voordat besloten wordt om actie te ondernemen tegen Syrië. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Duitsland... zijn twee Nederlandse mannen om het leven gekomen. Het tweepersoonsvliegtuigje werd sinds 7 uur gisteravond vermist. Een paar uur later werd het vliegtuigvrak... en de lichamen van de Nederlanders van 75 en 47 gevonden. De Duitse politie onderzoekt de oorzaak van het ongeluk.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 Lilian Jansen wordt de eerste vrouw die zich voor de SGP-kandidaat stelt voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De kiesvereniging in Vlissingen heeft haar kandidatuur aanvaard. Jansen was de enige kandidaat. Tot voor kort liet de SGP alleen mannen toe op politieke functies. Door een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens moest de partij dat standpunt opgeven. Robin Haas is er niet in geslaagd de tweede ronde van de US Open in New York te halen. De aangenaar verloren in vier sets van qualifier Frank Densevich. Het werd 6-7, 6-3, 5-7 en 6-7. Het weer dan nog, zonnig en droog, alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden. Het wordt 22 tot 25 graden. Morgen en donderdag meer bewolking, maar het blijft overwegend droog en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio in journal Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is dinsdag 27 augustus. Goedemorgen. Ingrijpen door de Verenigde Staten in Syrië, het lijkt onvermijdelijk. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken liet er weinig onduidelijkheid in ieder geval over bestaan. Dat hoort u zo dadelijk. U hoort net als hem ook onze correspondenten in Washington en Moskou. We hebben contact met Lex Runderkamp in Syrië. En met Midden-Oosten deskundige Bertus Hendricks... praten we over steeds verder oplopende spanning in de regio. Onze verslaggever was bij de verkiezing van de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Tankopslagbedrijven zijn niet veilig genoeg, we spreken de inspectie daarover. We beschouwen de eerste dag van het US Open na... Voor het eerst sinds jaren wordt er weer geld verdiend aan de verkoop van muziek. En u hoort straks bij ons voor het eerst Ramse Shaffi zoals u hem nog nooit heeft gehoord. Ja, en ook de Romantics. 7 minuut over zes. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We gaan u bijpraten over het nieuws van de afgelopen uur. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry laat er geen twijfel over bestaan. De verantwoordelijken voor de gifgasaanval in Syrië van afgelopen woensdag moeten gestraft worden. En voor de VS staat vast dat president Assad het gedaan heeft. Wat er bij die aanval is gebeurd, gaat elk moreel besef te boven, aldus Kerry. The indiscriminate slaughter of The killing of women and children and innocent bystanders by chemical weapons is a moral obscenity. Make no mistake. President Obama believes there must be accountability for those who would use the world's most heinous weapons against the world's most vulnerable people. Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk voeren al overleg over militair ingrijpen. Voor minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is het daarvoor nog te vroeg. Eerst moeten de VN-inspecteurs in Syrië de kans krijgen hun werk te doen, zegt de minister. Ik vind dat uh, die VN-inspecteurs ook de kans moeten krijgen om hun werk af te maken en hun bevindingen te delen. Ik hoop dat de Verenigde Staten en ook anderen beweren uh, met grote stelligheid dat Assad het heeft gedaan, dat ze die informatie ook met de wereldgemeenschap delen, zodat iedereen een geïnformeerde besluit kan nemen. President Obama overlegt de komende dagen met het Amerikaanse congres over Syrië. Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, John Boehner wil dat de president dan duidelijk maakt... wat het Witte Huis met een militaire actie wil bereiken. Obama heeft inmiddels ook contact gehad met de Australische premier, Rudd. Voor het eerst komt er een vrouw op de lijst bij de SGP. Lilian Jansen wordt lijsttrekker in Vlissingen voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Haar kandidatuur is omstreden. Maar de lokale afdeling van de partij staat achter Jansen. Net ja, als haar familie. Ik heb heel veel felicitaties gekregen. Sowieso vanuit de zaal. En uh, toen ik thuis kwam, uh, mijn kinderen zijn speciaal er nog voor uh, opgebleven. Ook om me te feliciteren. Mijn uh, moeder zat er. En uh, ja, natuurlijk man man kreeg ik gelijk een dikke knuffel van. Nee, dat was uh, heel leuk. Landelijke partijleiding van de SGP. Daar staat Jansens kandidatuur alleen toe vanwege een uitspraak van het Europese Hof. De fractievoorzitter, Kees van der Staaij, de Tweede Kamer... heeft nog niet gereageerd op het nieuws uit Vlissingen. De kerstverse SGP-kandidaten begrijpen dat wel. Hij zit natuurlijk met een volledige achterban, ook mensen die uh, tegen zijn. Hij moet heel voorzichtig handelen en ik neem hem wat dat betreft niet kwalijk. Jansen zal, als ze gekozen wordt, met haar standpunten... niet veel afwijken van de partijlijn. Ze gaat zich concentreren op typische SGP-punten, zoals de zondagsrust. Volgens staatssecretaris Van Rijn is er geen sprake meer van grootschalig ontslag bij zorgorganisatie Censier. Er blijft genoeg werk voor de medewerkers. De vakbond gelooft daar weinig van en blijft dus actie voeren. Dat kan op allerlei manieren, zegt FNV-onderhandelaar Lilian Marijnissen. Ze hebben van alles uh, genoemd, van stakingen organiseren, tot aan de cliënten mobiliseren, tot aan gemeentehuis bezoeken, bezetten, naar de raadsvergaderingen, uh, van alles. Verschillende gemeenten waar Sensire actief is... praten ook met andere zorgaanbieders. Voor 1 november moet duidelijk zijn... of ze volgend jaar weer in zee gaan met Sensire. Emoties lopen hoog op in Bokstel... als het gaat over de mogelijke proefboringen... naar schaliegas in de gemeente. Bleek tijdens een informatieavond voor de bewoners. Die bewoners willen in Den Haag protesteren... tegen de plannen van minister Kamp. Volgend jaar in november wil hij dan met de einduitslag. En dan denkt hij volgens mij... we hebben die mensen wel murf gekregen. Maar gaat niet lukken. We gaan allemaal met de bus naar Den Haag. En politici kwamen naar Bokshol. Ze steunen het verzet tegen de boringen. Volgens cda europarlementariër Lambert Verheijen... zou het beter zijn om er nog even mee te wachten. Over nu boren en heel die techniek... die staat pas in de kinderschoenen. Ze zouden het nou niet moeten doen, naar mijn idee. Maar vijf over tien jaar is die techniek veel verbeterd. Het kabinet besluit in oktober of de proefboringen doorgaan. En in Florida hebben ze een nieuwe manier gevonden om muggen te bestrijden met een drone, een dronevliegtuigje. Gisteren ging die voor het eerst de lucht in met een warmtegevoelige camera die muggenlarven in waterpoelen opspoort. En dat is normaal een lastige klus voor de ongediertebestrijding. Here in the Keys it's so warm that they go from a stuk van piece of ground to adults in about 5 days. So once dat water hits the ground, we have maybe three days to put a bacteria in the water and kill them before they fly. Larven worden daarna bestreden met een bacterie die de larven opeet. In Florida heerst een muggenplaag door de vele regen. We kijken voor u voor het eerst in de kranten. Um, dan zien we vooral veel over de speech van John Kerry. Een speech die, zo vermoeden wij, zomaar de dag gaat kleuren... Klaar voor aanval, schrijft de Telegraaf vanochtend. Geduld met Syrië is nu op, naar aanleiding van de speech van John Kerry... waar u net al even een, een stuk van hoorde. We gaan er ook verder over praten in onze uitzending uiteraard vanochtend. Um, alhoewel president Obama officieel nog niet heeft besloten... hoe hij zal reageren op de gifgasaanval... Um, maakt de Verenigde Staten ontegenzeggelijk zich klaar voor een aanval. En verder nog een foto van VN-inspecteurs die op dat moment bezig zijn met het onderzoeken van die uh, gifgasaanval. In ieder geval de plaats waar die aanval heeft uh, plaatsgevonden. En we zien op de rug een VN-inspecteur met een rugzak. Uh, verder ook nog op de achterkant wat scharen, plakband... Uh, um, om te kunnen communiceren. Allerlei middelen om in ieder geval, ook rubber handschoenen... Uh, chemisch um, onderzoek te kunnen doen. Bewijsmateriaal te vinden... Uh, voor die aanval. Ook zo'n foto voor op de Volkskrant. Ook zo'n VN-inspecteur, zwart jack, zwarte helm. En afgeschermde schoenen. En voor hem ligt wat lijkt op een granaat. Hij bekijkt hem in ieder geval zorgvuldig en noteert iets. De kop boven het artikel, de openingsartikel van de Volkskrant. Kerry zegt, dit blijft niet ongestraft. Volgens elke maatstaf is dit onvergeeflijk. Trouw opent uh, met een verhaal over slechte scholen, maar daarnaast ook een fotoserie over die VN-inspecteurs die actief zijn. Daar zien we ze in ziekenhuizen op bezoek bij uh, patiënten die, vermoed ik, dan uh, getroffen zijn door die gifgasaanval. We zien dat ze mensen controleren en vragen aan ze stellen. Dan over die slechte scholen, dat is de echte openen van de krant vanochtend. Geef slechte school geen tweede kans, schrijft Trouw. Um, er moeten uh, drempels worden opgeworpen voor bestuurders die hun school op de klippen hebben laten lopen. Ze moeten niet zomaar een nieuwe school kunnen beginnen. Zeker niet als te verwachten valt dat uh, die opnieuw onder de maat zal blijken. Om dat te voorkomen, moet de wet aangepast worden. En dit is naar aanleiding van een recent geval in Amsterdam. De onderwijsinspectie, de Onderwijsraad heeft erover geadviseerd. FD opent nog met uh, schaliegasbesluit. Uitstel kabinetsbesluit over schaliegas biedt P van de Aarde tijd om bij te draaien, is de analyse van het FD. Maar volgens Kampiet wel een alternatief voor de teruglopende opbrengsten... uit bestaande gasvelden. Tot slot nog even naar NRC Next. Daar op de voorpagina een foto van een hele familie op één motor. Twee kinderen, een moeder en een vader. En daarbij gezellig, maar ook vrij gevaarlijk. Wanneer de economie snel groeit, neemt de drukte op straat toe. En dus eist wereldwijd het verkeer steeds meer levens. Al dus NRC NEX vanochtend. S van zes tot half tien het NOS Radio Eindhoven met Lara Rense en Marcel Ooster. And then I'll die Zes geweest. De inwoners van Bokstel zijn bezorgd over mogelijke proefboringen naar schaliegas in hun gemeente. Risico's zijn goed te ondervangen, zegt minister Kamp van Economische Zaken. Maar de inwoners van Bokstel zijn er niet gerust op. Verslaggever René van Hoofd van Omroep Brabant sprak met de bewoners van Bokstel tijdens een speciale bijeenkomst over schaliegas. Applaus! Veel applaus gisteravond in Lennersheuvel bij Bokstel. Want over één ding zijn de aanwezigen het allemaal eens: er mag niet geboord worden naar schadigas. Iedereen heeft het erover en uh, mensen zijn bang... omdat ze eigenlijk voor de gek gehouden worden. Dus het vertrouwen is ook weg. En uh, ja, ze weten ook helemaal niet wat het allemaal precies inhoudt. Ja, u zegt mensen worden voor de gek gehouden, hoezo? Ja, uh, mensen worden voor de gek gehouden omdat ze niet echt alles vertellen. Hè. De Den Haag vertelt niet alles. Mensen zijn het vertrouwen gewoon kwijt. En weet wat het ook is... Uh, je kunt nooit 100% de garantie geven dat het geen kwaad kan. En daar gaat het om. En daar bent u bang voor? Ja, ik vind zo ga je niet met moeder adem om. Ik vertrouw het niet. Ik vertrouw niet wat ze ons vertellen. Ik woon dus echt in het ouderlijk huis. Dus dat is de derde, vierde generatie. Nou, ik weet niet wat, dat, wat er met dat huis gebeurt. Het is gerestaureerd. En, uh, maar als ze dus daar gaan, uh, gaan boren... Ik woon hemelsbreed misschien een kilometer er vandaan. Nou ja, dat uh, stelt helemaal niks voor, hè. Bent u bang voor trillingen? Nou, ik ben bang dus voor verzakkingen. Daar ben ik bang voor. Het boren, dat is niet een al te beste zaak, vind ik. Nee, nee daar, kan ik niet, daar kan ik niet helemaal achter staan. Zolang de onzekerheden groter zijn en, en, en men niet zeker weet wat er, wat er kan gebeuren... Dan, vind ik, dan moet je er niet aan beginnen. Er moet eerst grote zekerheden zijn. Kamp die zegt ja, in ieder geval tot oktober uitstel van beslissing. Uh, nou, uh, uh, uh, ik geloof Kamp niet. Als Kamp zeg je wel de beslissing uitstellen. Maar ik hoor meer door, tussen de regels door dat hij bedoelt... van we gaan volgend jaar in 2014 de eerste proefboring doen. Dat is, uh, dat is typisch Kamp, denk ik. De avond werd afgesloten met een strijdbare oproep van Marieke van den Heuvel van de werkgroep Nee tegen Schadigas. Dit is de tijd, nu of nooit, om te laten zien... hier uh, in Brabant, in Nederland, om te laten zien dat wij dit niet willen. Dus in ieder geval bedankt. Nou, dat is duidelijk hoe ze er in bokstol over denken. Het kabinet heeft trouwens nog niet besloten. Die beslissing is nog even uitgesteld. Tien minuten ervoor, half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. privacy over de hele wereld... maken zich zorgen over Google Glass. Dat is een bril met een computer erin. Hebben we het wel eens over gehad in het Radio 1 Journaal? Waarmee je onder meer kan internetten. Je kan ook de foto's maken... De eerste mensen in Nederland lopen inmiddels rond met die bril... maar er zijn nog veel vragen over de privacy... zegt ook Jacob Koonstam van het College Bescherming Persoonsgegevens. We vinden het beangstigend dat ze antwoorden... dat de gezichtsherkenning nog niet op Google Glass zal zitten. Maar dat betekent dus dat het de enige tijd wel komt te zitten. Dat betekent voor derden heel veel... dat je niet meer onbespied door de openbare ruimte kunt. En zo zijn er wel meer problemen. De privacy van welke groepen zouden geschonden kunnen worden met Google Cloud? Nou ja, om te beginnen de gebruiker zelf. Omdat alles wat via die bril gezocht wordt en bekeken wordt. meteen helemaal in de hele wereld zit. Daardoor ontstaat heel makkelijk een profiel van jouw doen en laten. en word je anders behandeld dan anderen. op grond van die informatie. Dat moet je weten, daar moet je toestemming voor geven. en je moet het ook kunnen veranderen. Je moet niet in een dwangbuis van je profiel door het leven gaan... omdat je zo'n bril hebt aangeschaft. Welke groepen zouden er nog meer last van kunnen hebben? Derden die er helemaal niks mee te maken hebben. Die bijvoorbeeld gefilmd worden. Ze zeggen nu voorlopig dat die gezichtsherkenning dan niet opkomt. Maar je kunt wel foto's maken films maken. Die kun je op YouTube zetten. Vervelend kan het zijn. In ieder geval moet je daar meer van weten... voordat je het product op de markt brengt. Nou zijn er zijn vragen gesteld aan Google. Ze hebben wat antwoorden gegeven afdoende... Voorlopig nog niet. Het belangrijkste is dat je bij het ontwikkelen van zo'n product... de allerknapste koppen erbij zet om te zorgen dat het privacyvriendelijk is. Dat er, dat er over nagedacht wordt. En wat we zouden willen zien is hun... Um, uh, studie naar de privacyproblemen die het product met zich zou kunnen brengen, om te kunnen beoordelen of ze dat serieus en goed gedaan hebben. Um, en ook overigens willen we meer van het product weten voordat we verder gaan. Het is niet de eerste keer dat uh, privacywaakhonden in botsing komen met Google. Wat zijn uw ervaringen met, uh, met dit bedrag? Ze zijn natuurlijk ze maken de mooiste, nieuwste producten en lopen daarmee natuurlijk ook grotere risico's. Maar tegelijkertijd hebben we toch vaak de indruk dat ze zich te weinig gelegen laten liggen aan de bescherming persoonsgegevens. Zeker de Europese wetgeving op dat terrein. En dus vissen we altijd bij wijze van spreken achter het net en zijn we eindeloos in discussie over Street View... Over de Google Bus, over de nieuwe privacyvoorwaarden. Per saldo hebben we toch het beetje het gevoel dat we bij Google te maken hebben. Een beetje duur voor het, maar met een recidivist. Iemand die wel vaker de privacyproblemen terzijde legt om markttechnische redenen snel met technologie en innovatie op de markt te komen. Jacob Koonstam van het College Bescherming persoonsgegevens. Hij was in gesprek met verslaggever Nicole Fever. De acties bij zorginstelling Sensire, met het hoofdkantoor in het Achterhoekse Varseveld gaan door. Sensire wil alle 1100 thuiszorgmedewerkers uit voorzorg ontslaan... omdat het bedrijf voor volgend jaar mogelijk geen nieuwe contracten kan afsluiten. Gisteren kwam staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid naar de regio om te bemiddelen... zijn toezegging dat veel thuiszorghulpen van Sensire in de sector kunnen blijven werken... was voor de actievoerders gisteravond niet voldoende. Dat merkt ook onze verslaggever Rien Kamer. Het is even na zeven uur... De Actievoerders hier voor het hoofdkantoor van Censieren in Vassenveld in de Achterhoek, steken de koppen bij elkaar. Er wordt bekeken hoe ze nou moeten reageren op de uitkomsten van de gesprekken vandaag. De inzet was dat de ontslagen van tafel zouden gaan. Nou, dat is niet gelukt. Er zijn wel allerlei toezeggingen gedaan, maar of dat voldoende is om de acties te beëindigen, dat wordt nu besproken. Beste mensen, het idee is om een week lang het kantoor te bezetten. Lilian Marijnissen, onderhandelaar van de FNV. Is dat het ook geworden, een week lang dit gebouw bezetten? Ja, nou, er waren allerlei opties. Zelfs een maand lang het gebouw bezetten. Blokkeren, staken, alles is voorbijgekomen. Mensen zijn ontzettend boos. Mensen zijn heel teleurgesteld, eigenlijk ook vooral. Hadden echt gehoopt dat er vandaag duidelijkheid zou komen. Nou, die is er nog onvoldoende, naar de zin van de, van de mensen. Dus we hebben allerlei ja, ideeën besproken. Maar duidelijk is ieder niet dat de acties doorgaan. Ja, en wat houdt het dan in, die acties? Wat gaan jullie doen? Allerlei dingen. Nogmaals, ze hebben van alles genoemd. Noemd, van stakingen organiseren tot aan de cliënten mobiliseren, tot aan gemeentehuis bezoeken, bezetten, naar de raadsvergaderingen, van alles. Mevrouw, wat vindt u van deze dag? Ik vind het uh, dat er nog weinig uitkomst is. Ja. Liever gezegd helemaal niks. Nou, de, de, er is toegezegd dat bijvoorbeeld de relatie tussen de patiënt en de thuiszorghulp, dat die blijft bestaan. En dat er misschien minder ontslagen uiteindelijk toch zullen vallen. Dat u, ja. u uw baan kunt behouden misschien wel. Het is allemaal heel minimaal. En hoe minimaal, hoe makkelijker dat het omvalt. U heeft er geen vertrouwen in? Nog niet. Er moet iets nog wat gebeuren. De staken wordt dus inderdaad ook echt wel overwogen. Maar wat ik ook hoorde is dat er gezegd werd... we moeten mensen bellen. Want ja. wat er nu staat vanavond. Dat zijn enkele tientallen actievoerders. Dat is een klein clubje. Ja, er waren vandaag zo'n 250 hoor, door de hele dag uh, heen. Uh, maar goed, mensen moeten natuurlijk ook werken, want omdat uh, dat is een misverstand, er wordt vandaag niet gestaakt. Dus de meeste mensen zijn gewoon aan het werk. En dat is ook het punt van die thuiszorgmedewerkers. Die hebben zo ontzettend veel hart voor die cliënt. Die durven ze gewoon niet in de steek te laten. Dat is nu ook weer uh, elke keer punt van discussie. We willen niet de cliënt in de steek laten. Ja, maar het gevolg is dat er maar een klein clubje staan. Dus daarom het grootste belang om ook deze directie continu eigenlijk ...ter verantwoording te blijven roepen. Dat is ook de reden waarom we hebben gezegd... ...onze tent hier die gaat uh, pertinent bemand worden. Wij gaan hier blijven. Wij gaan over het kantoor van Sensire waken. Vandaag heeft Sensire natuurlijk niet aangedurfd... ...om het kantoor open te doen. Nou, we zijn benieuwd hoe dat morgen is. Wij eisen gewoon dat de directie van Sensire haar verantwoordelijkheid neemt. En dat betekent in dit geval dat het slag van tafel gaat. Vooralsnog is dat niet aan de orde. Een teleurstellende dag, toch? Want de inzet was dat en dat is niet geworden. Ja, absoluut. De inzet was het ontslag van tafel en dat is het niet geworden. Ik denk dat we wel alles bij elkaar toch weer een stap hebben gezet in de goede richting. Maar ja, beseft u zich wel, deze mensen die hebben gewoon een ontslagvergunning aan hun broek hangen. En zijn kan morgen beslissen om deze mensen op straat te zetten. En dat slaapt niet lekker, kan ik u zeggen, voor deze mensen. En dat is gewoon verschrikkelijk. Daar moet gewoon snel een eind aan komen. Zegt Lilian Marijnissen. Zij is de onderhandelaar namens Cabo FNV. Het NLS Radio 1-journaal Sport. Tja, helaas, helaas. Bij de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen in New York... is Kiki Bertens in de eerste ronde uitgeschakeld. Ze verloor in twee sets van de Chinese Zheng. Robin Hazen verloor ook in de eerste ronde in vier sets van de Qualifier. Frank Danjevits, die bijna honderd plaatsen lager op de ranglijst staat. Titelfavoriet Rafael Nadal bereikte eenvoudig de volgende ronde... ten koste van Ryan Harrison. Amerikaan werd in drie sets verslagen. Roger Federer zou tegen Zemlya spelen... maar de wedstrijd werd afgelast vanwege de regen. Ze spelen vandaag tegen elkaar. Bij de vrouwen kwam de als eerste geplaatste Serena Williams in actie. Nou, ze begon goed, ze veegde Francesca Schiavone van de baan. Echt, met 6-0, 6-1. Heerenveen ja, heeft topscorer Alfred Finn-Bogason toestemming gegeven... om met Cardiff City te praten. Ploeg uit de Engelse Premier League heeft al gesproken met de Friese club... die een bedrag met 7 nullen verlangt, minimaal 10 miljoen euro dus...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 dat het absoluut ontoereikend is om tot een finale afwikkeling te komen. En naar het judo dan op de openingsdag van de wereldkampioenschappen... hebben de Nederlanders helaas weinig indruk kunnen maken. In de klasse tot 60 kilogram werden ze voortijdig uitgeschakeld. Jeroen Moore verloor in de eerste ronde van de Israëliër Artyom Arshanki. Tegenvallen voor de Nederlander, want hij begon goed aan het gevecht. Ja, het begon goed inderdaad, maar op een gegeven moment... Uh...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 in een carrière, om hier te staan en om hier gewoon te presteren. Ja. Nou, dat lukte helaas niet. De derde etappe in de ronde van Spanje is gewonnen... hebben de winnaar door Christopher Horner. 41-jarige Amerikaan werd daarmee de oudste etappenwinnaar ooit... in een van de drie grote rondes. Als bonus mocht hij ook nog de rode leidersstrui overnemen... van de Italiaan Vincenzo Nibali. De favorieten eindigden op kleine achterstand... met daarbij trouwens ook Belkin Topman Bouke-Mollema. En we hebben nog een winnaar, want na half zeven... hoort u een verslag uit Vlissingen. De plaatselijke afdeling van de SGP koos Lilian Jansen daar tot lijsttrekker. Zij is de eerste vrouwelijke lijsttrekker van de SGP. Dit is Radio 1. Het is half zeven, we gaan naar Jan van de Putten voor het NOS-journaal. Goedemorgen, Jan. Ja, goedemorgen. Minister Timmermans wil niet dat de VS en andere landen... buiten de Verenigde Naties om in Syrië gaan ingrijpen. In Knevelen van de Brink zei Timmermans dat eerst de VN aan zet is. De Amerikaanse minister Kerry zegt dat de VS bewijzen heeft... dat het Syrische regime vorige week een grote gifgasaanval heeft uitgevoerd... op onschuldige burgers. En Timmermans wil dat de VS die bewijzen aan de wereldgemeenschap laat zien. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in Duitsland zijn twee Nederlandse mannen om het leven gekomen. Tweepersoons vliegtuigje werd sinds gisteravond zeven uur vermist. Een paar uur later werden het vliegtuigje en de lichamen van de Nederlanders gevonden. Het gaat om mannen van 75 en 47. De Duitse politie onderzoekt de oorzaak van dat ongeluk met dat vliegtuigje.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 Al verkeersinformatie bij de ANWB. Johnson Houken, goedemorgen. Goedemorgen Marcel. Een pilot A7 richting Amsterdam. Daar staat tussen Pumbrandt en af en 4 kilometer. President Obama belde ook met de Australische premier Rudd. Er wordt heel wat afgetelefoneerd over de wereld. U hoort straks waarom van onze correspondent in Australië, Robert Portier. Profiteer nu van de Belisol glasactie.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal... waarin we vanochtend het belangrijkste nieuws bespreken. En dat gaat met name over Syrië. Ja, en daar is uh, druk diplomatiek overleggen overgaande. Amerikaanse president Obama belde, zoals gezegd... onder andere met de Australische premier Kevin Rudd. Ga naar Australië, naar correspondent Robert Portier. Uh, Robert, uh, want waarom wat had Obama met Rudd te bespreken? Nou ja, goed, de Amerikaanse president die is natuurlijk bezig om internationale steun te verkrijgen voor ingrijpen in Syrië. En hij wil natuurlijk overleggen om de stemming te peilen. En Australië geldt als een van de loyaalste bondgenoten van Amerika. En dat zal dan ook om die reden zijn dat Obama de telefoon heeft opgepikt om te overleggen met minister-president Kevin Rudd. Hmm, en um, een bondgenoot, in welk opzicht zouden zij steun kunnen verlenen? Is dat dan uh, vooral uh, morele steun, verbale steun? Of gaat het echt om het leveren ook van uh, wapens of schepen? Nou ja, ik denk niet dat Australië op dit moment uh, militair kan bijdragen... Uh, daar zal het ongetwijfeld niet over zijn gegaan. Volgens uh, Kevin Rudd ging het gesprek namelijk over twee dingen. Aan de ene kant wil uh, Obama zijn bondgenoot ervan overtuigen... dat uh, het regime van Assad achter de aanval zit. Uh, de twee hebben gesproken over de bewijzen die daarvoor zijn... en hoe die dan moeten worden uitgelegd. Uh, aan de andere kant gaat het natuurlijk wel over... welke uh, reactie nu kan worden verwacht... en uh, hoe dat in de internationale gemeenschap moet worden geregeld. Nou, ja, aangezien uh, Australië een uh, loyale bondgenoot is... wil hij natuurlijk in eerste instantie peilen wat hij kan verwachten... van. Australië. Op dit moment zijn de Australiërs actief in Afghanistan, hebben Amerika daarin uh, in gevolgd. Nou, ik weet niet zeker of zij in uh, Syrië uh, uh, uh, um, uh, militaire uh, inzet kunnen, kunnen leveren. Ik weet ook niet zeker of dat ook de inzet is geweest van het telefoongesprek van vandaag. En uh, Robert, wat is de tendens in Australië? Hoe staan zij tegenover de, de situatie zoals die nu is in Syrië? Nou, we weten in ieder geval dat Kevin Rudd uh, de aanval hoog opneemt. Uh, Vanaf aanstaande zondag uh, is een maand lang Australië voorzitter van de VN-veiligheidsraad. Um, we weten eigenlijk wel dat Australië die positie zal gebruiken... om uh, internationale steun voor ingrijpen in Syrië op de agenda te krijgen. Uh, alleen, uh, er zijn ook verkiezingen in Australië... en dat kan betekenen dat vanaf uh, 7 september Kevin Rudd niet langer premier is van Australië of uh, zijn opvolger, uh, en als hij dat zelf is, dan zal dat niet zo'n probleem zijn... maar als zijn uh, tegenstrever hem gaat opvolgen... of dat ook gaat leiden tot een andere houding ten aanzien van ingrijpen... dat valt nog te bezien. Daarover zijn nog geen reacties bekend. In ieder geval is dat een belangrijke bondgenoot... of kan het dat worden voor de Verenigde Staten? Robert Portier over de rol van Australië. Ja, we hoorden het. Druk diplomatiek overleg dus... over de situatie op dit moment in Syrië. En wat te doen ondertussen um, zijn natuurlijk... Verhalen die spelen, rebellen die strijden tegen president Assad... die verwachten niet veel van het VN-onderzoek naar chemische wapens. Vooral de jongeren lijken elke hoop op een normale toekomst te hebben opgegeven. Dat ontdekte verslaggever Arabische Wereld Lex Runderkamp... die in Noord-Syrië zijn lijfwachten spreekt. In het huis waar we slapen is een zwembad. Hier woonde ooit de gouverneur in de tijd dat president Assad... hier ook nog heer en meester was... De gouverneur is verdwenen. Zijn familie is voor een deel achtergebleven. Die zijn inmiddels samen aan het werken met de rebellen. En het huis wordt voor gasten gebruikt, werd mij verteld. Dus toen ik vroeg of ik het een paar dagen mocht huren, was dat oké. Okay. Ik heb elke dag twee lijfwachten rond het huis lopen. In verband met het gevaar voor gijzeling. En vandaag zijn het wel twee hele bijzondere lijfwachten. Het zijn hele jonge jongens van... 18 en 19 jaar, dus ik wil eigenlijk heel graag weten hoe deze op het oog vrolijke jongens rebel zijn geworden en uh, ja. het wapen ter hand hebben genomen. Als je kunt je zo hebben, Justin met Nawadi. Wat deed je voordat je bij het Vrije Syrische leger ging? Sporten. kungfu, karate. Ik ging naar de sportschool. Ik deed dan zwemmen. Ben je naar school geweest? Ja, ik heb uh, tot het derde jaar op de middelbare school gezeten. Heb je ooit iemand gedood? Ja, natuurlijk. En hoe voel je dat? De eerste keer kan ik niet beschrijven. Het overrompelde me. Maar de tweede keer was het normaal. Ook de derde keer, de vierde, de vijfde, de zesde keer. Is het nu normaal voor je? Nee, dat is het niet. Maar soldaten van het regime, daar heb ik geen moeite meer mee. En het laat bij Sauron Ja Oh, en maar het laat maar het auto ik heb me anderhalf jaar geleden aangesloten bij het Vrije Syrische leger. Toen ik begon wilde ik eigenlijk helemaal geen soldaten doden. Ik jaagde op de shabia, de dus schoften die het leger van Assad helpen. Maar later deden de soldaten ook dingen die de islam en mensen helemaal niet goed vinden. Vrouwen verkrachten, mensen vermoorden, gijzelen. Zo langzamerhand is het doden van mensen voor mij... net als het roken van een sigaret en het eten van brood. Ik ben getraind als scherpschutter. Aanvankelijk was ik schoenmaker, maar ik ben nooit naar school geweest. Ik kan niet lezen of schrijven. Hebben jullie helemaal geen plezier meer, geen hoop op de toekomst? Er zit een hete nee schurk. Maar dan zal Allah je goede amen tonen. Nee, ik hoop dat Allah snel mijn ziel neemt. We verwachten elk moment te sterven. We denken alleen maar aan vechten en sterven. En dat kan binnen een uur zijn, of twee uur. Er is niks overgebleven in het leven om gelukkig te zijn. Dus het leven heeft weinig waarde voor ons. Als ik het einde van deze revolutie meemaak... ga ik door met vechten in Palestina, in Irak, in Afghanistan of Tsjetsjenië. Ja, we zitten hier grappen te maken, we lachen ook, maar ons hart is verscheurd. Dus er komt geen happy end aan dit verhaal. Zeg ik. Nee, het is te laat om nog gelukkig te worden. Zelfs als we Assad verdrijven, zal het niet rustig worden in Syrië. Dan volgt de wraak. Zelfs na honderd jaar zullen we nog wraak nemen. Als ik het niet mezelf kan doen, doen mijn broeders het. Of mijn neven. Het is een lang scenario. Nou, dan worden we tot slot weer gelachen en we zijn bommetjes aan het maken. Very, very, very, very, very good. Toch nog blijdschap daar uh, in het noorden van Syrië. Uiteraard praten we vanochtend door over uh, ja, de rode lijn... die nu toch wel steeds meer vorm krijgt. De rode lijn die niet overschreden mocht worden... door het regime van Assad in Syrië. Die rode lijn uh, is uitgesproken door Obama. En uh, de speech van John Kerry heeft daar uh, veel duidelijkheid over geschamen. Wij gaan het daarover hebben vanochtend. Blijf luisteren. Het NOS Radio 1-journaal.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 Het is allemaal nog een beetje onwennig. Ja, huis. Ja, huis, ik denk het,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 Een revolutie toch een beetje of een praktische oplossing van een lijsttrekkersprobleem? Kijk, een lijsttrekkersprobleem was inderdaad omdat de mannen niet bereid waren. Maar aan de andere kant uh, heb ik ook gehoord dat er ook andere kiesverenigingen in het land zijn die overwegen vrouwen op de lijst te gaan zetten. Dus, is dus zelf, en, er is een start gezet, ja. ja. Oké, okay. Kunnen er meer vrouwen op de lijst? Er zijn gevraagd om leden zich aan te melden van, nou, er zijn vrouwelijke leden, zoals je weet, komst. Hoe denkt u dat het electoraat erop gaat reageren, de kiezers? Ja, als je...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 We hebben toegezegd te gaan stemmen op de SGP omdat een vrouw nu uh, als eerste lijsttrekker is. Dus dat, uh, dat is alleen maar mooi voor de SGP. Wat dus is het eerste wat u nu moet gaan doen als um, Er moet een steunfractie uh, gemaakt worden en er moet een partijprogramma gemaakt worden. Lilian Jansen is in de politiek. Nu mag ik het uh, SGP-geluid gaan vertegenwoordigen. Ik ben een dankbaar meest. Dat dus Lilian Jansen. Zij zal de lijst van de SGP in Vlissingen aanvoeren bij de gemeenteraadsverkiezingen op 5 maart volgend jaar.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 Hoor u, she moves in her own way. Kwart voor zeven. She? Ja, she. Hm. Nou, dan gaan we naar she. Dit jaar is namelijk de Miss World-verkiezing in Indonesië volgende maand al. En daar is nu oneenigheid ontstaan over de wedstrijd. Een belangrijke islamitische raad van het land wil de verkiezing niet hebben. Maar ja, de organisatie wil dat de show gewoon doorgaat, uiteraard. Onze correspondent Michel Maas in Jakarta. Michel, waarom wil de islamitische raad deze verkiezing niet hebben? Nou, deze raad, dat is dus het, uh, de hoge raad, de mensen die de regels van de islam bewaken. En die zeggen dat uh, het etaleren van lichamelijk schoon, uh, dat is in strijd met alle voorschriften van de islam, waar vrouwen zich moeten bedekken. En daarom zijn ze absoluut tegen het houden van deze misverkiezingen in Indonesië. Maar de organisatie, uh, was er niet van uitgegaan dat deze kritiek zou komen? Ja, absoluut, want die kritiek die is er eigenlijk al jaren. Eigenlijk zolang er Indonesische meisjes meedoen met misverkiezingen... Is er die discussie, is er iedere keer weer dat oproer als zo'n meisje in bikini gaat verschijnen. Dan beginnen ze al maanden van tevoren daarover uh, uh, zich druk te maken. En dan moet dat meisje zich verdedigen. En uh, op een gegeven moment is het zelfs zo ver gekomen dat ze uh, speciale bikinis gingen dragen die er wel mee door konden. Dus die, uh, die zoveel van het lichaam bedekten uh, dat het wel overeenkomstig de regels van de islam was. Oh, dat werd een maar, soort zwempak uh, ja, die... dan? Of hoe? Ja, dat wordt een soort zwempak dan, ja. En uh, zoiets gaan we dus dit jaar bij de misverkiezingen ook wel krijgen. Het, uh, al, al was het maar om te proberen om de kritiek een beetje te dempen... hebben ze de, uh, zeg maar de bikinis uh, uit het programma gehaald... en vervangen door iets traditioneels balinees. Hoe dat eruit gaat zien weten we nog niet... maar uh, dat zal iets bedekter zijn dan een bikini. Ja, maar het geeft dus wel aan dat het, dat het doorgaat, Michel, voorlopig. Ja, het, uh, tot nu toe zeggen de organisatoren, we gaan daarmee door. We doen wat we... We gaan gewoon door met het programma. Het is allemaal gepland, het, is allemaal, uh, het staat vast. En we laten ons niet uit het veld slaan door een beetje kritiek... uit het uh, uh, uh, ja, zeg maar, traditionele islamitische hoek. We doen die concessie van die bikinis en daarmee moet het genoeg zijn. En de politie die moet er maar voor zorgen dat onze veiligheid gewaarborgd is. Uh, maar dat neemt niet weg dat er toch wel zorgen zijn. Want uh, er, is, uh, er is één groep die altijd wel luistert naar die schriftgeleerden. En dat is een uh, knokploeg, een, een militante islamitische groep. De FPI heet die. En die... Uh, ja, die, ...die heeft al aangekondigd dat ze zich met geweld desnoods zullen gaan verzetten tegen dit evenement... En uh, deze mensen moet je wel serieus nemen. Want die hebben onlangs ook bijvoorbeeld een concert van Lady Gaga gedwarsboomd. En ervoor gezorgd dat dat niet doorging. Ze hebben ook het verschijnen van de Indonesische Playboy hebben ze verhinderd. Ook al was die, net als uh, de misverkiezing, uh, helemaal uh, ja, uh, gekuist. Zeg maar. Ja. En dat, uh, ja. Dus, ja dat, uh, die groep die is in staat om een rotzooi te gaan trappen. En die. Uh, die die gaat dat ook zeker doen, hebben ze aangekondigd. En dat, dat is vorige week nog eens bevestigd door de leider van die groep. Er was een verjaardagsbijeenkomst van de FPI. En daar heeft hij dus gezegd van... ja, ik laat me arresteren, maar ik ga ervoor zorgen dat het niet doorgaat. En dat is toch wel angstig, want die misverkiezingen... die zijn niet alleen volgende maand één dag. Dat is de finale even buiten Jakarta. Maar ze zijn een maand lang zijn die meisjes in Indonesië. En ze zitten op Bali, maar ze bezoeken ook Jogjakarta en de stad Jakarta. Dus... Dus een maand lang zijn die een mogelijk doelwit. En een maand lang moeten die beschermd gaan worden tegen uh, dit soort uh, moslimgroepen. Ja, want je hebt het dan over uh, cons wat conservatievere moslims die dit niet prettig vinden. En misschien wel heftig gaan reageren. Nou wonen er in Indonesië natuurlijk veel moslims. Hoe kijkt de doorsnee Indonesiër tegen die misverkiezing aan? Ja, veruit de meerderheid van de Indonesiërs is moslim, zo'n 85 procent. En ja, de, de, de hele grote meerderheid van die bevolking... die vindt het eigenlijk allemaal wel prachtig. Die, uh, die zijn uh, ja, heel gematigd in hun geloof. En die, uh, die kijken zelfs graag naar misverkiezingen. Die kijken ook uh, naar televisieprogramma's... waarin uh, absoluut de kledingvoorschriften van de islam niet worden gehandhaafd. Ze zijn allemaal niet zo... Uh, zo strikt in de leer. En ze vinden het prachtig dat deze misverkiezingen... voor het eerst in de geschiedenis... eindelijk eens een keertje in Indonesië worden gehouden. Ja. Dat, dat overheerst dat gevoel dat uh, ja, Indonesië serieus genomen wordt. Ja. Nou, Michel, hou ons op de hoogte over die Miss World-verkiezing in Indonesië. Dank je wel voor nu. Gaan naar de verkeersinformatie. John Sahoka bij de ANWB. Richting Amsterdam vielen ze op de A7. Bij de Afrikaanse Weide Wormen 5 kilometer. En op de A8 daar staat 4 kilometer bij Oost-Zaan. En een korte file aan de zuidkant van Rotterdam. Richting Europort op de A15. Daar staat voorknopend Vaanplein 2 kilometer. Wat verwacht je ervan voor vandaag, John? Ik denk eenzelfde ochtendspits als gisteren ochtend. En toen stond er rond half negen ongeveer 80 kilometer. We gaan het zien. John Zahoka, dankjewel. je okay. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 journaal Zoekt u werk? Misschien. Hebben wij de tip. Blijf luisteren. Slot Loevestein is op zoek namelijk naar een nieuwe beheerder. Dat is het slot waar Hugo de Groot vast zat en in een boekenkist wist te ontsnappen. Klinkt misschien als een droombaan om beheerder te worden van het slot. Want u mag zelfs met uw partner op het kasteel gaan wonen. Maar goed, John Sarberg vraagt zich af of het ook een droombaan is. Hij is een kijkje gaan nemen, kreeg een rondleiding van beheerders Jack Mombers. We nou, gaan over de ophaalbrug naar het slot toe.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 Dit is hem dan, en daar staat midden in de kamer ook de boekenkist? Het is uh, de boekenkist waar Hugo de Groot in ontsnapt zou kunnen zijn. Maar ik moet er wel bij vertellen, er waren toen Hugo hier zat, zat gevangen, twee kisten. Want er werd een kist gebracht en een kist gehaald. Dus er waren in die tijd al twee kisten. En ik moet toegeven, er zijn momenteel zijn er drie kisten, uh, alleen hier in Nederland al, waarvan men beweert dat dat de kist is waar Hugo de Grote naar snapt is. Het Rijksmuseum heeft er een. Het Prinshof Museum in Delft. En wij hebben de derde. Maar als ik deze kist bekijk... en ik bekijk ook de beschrijvingen die Hugo de Groot destijds... van zijn uh, boekenkist heeft beschreven... zou het heel goed deze kist kunnen zijn. Maar zijn handtekening staat er niet in. Dus ik kan het niet bewijzen. Maar mijn gevoel zegt dat dit de kist zou kunnen zijn. Het is uh, geen slechte ruimte om uh, opgesloten te zitten. Het is toch wel aardig ruim...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 Je hoorde Jacques Mommers, beheerder momenteel van slot Louverstein. John Zarbach mocht met hem op stap. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. Een ontmoeting tussen Russische en Amerikaanse diplomaten morgen in Den Haag over de situatie in Syrië is tot nader orde uitgesteld. Persbureau Bloomberg heeft dat gehoord van een bron binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja, het was de bedoeling dat de Amerikanen en de Russen het eens zouden worden over een internationale top eh, in Genève, waar een oplossing voor Syrië zou worden gezocht. Volgens de Telegraaf is Amerika klaar voor een aanval nu al. Het Amerikaanse leger heeft al laten weten dat het volledig gereed is voor die aanval. The Guardian meldde gisteravond dat Londen gevechtsvliegtuigen naar Cyprus heeft gestuurd. Na zeven uur hoort u meer hierover trouwens van onze correspondenten in zowel Amerika als Rusland. Plagiaat komt in alle lagen van de samenleving voor. Dat blijkt maar weer, want ook predikanten downloaden of kopiëren soms grote delen van hun preek van het internet. Zegt hoogleraar en theoloog Henk van den Belt in het Nederlands Dagblad. De theoloog zegt te begrijpen dat tijdnood je wanhopig kan maken... Hij waarschuwt wel, maar broeders plagiaat, ook van een halve preek of van een paragraaf is diefstal. En er is hier dan weer, de Het Wiegepolder. Na jaren van politiek getouwtrek wordt de polder onder water gezet. Maar de Vlaamse eigenaar, Gereed de Kloet, zal zich tot de laatste tand verzetten tegen het onder water laten lopen van zijn polder. En de Volkskrant heeft nog een uh, aardige carrousel op gang uh, gebracht. Uh, heeft er op een rijtje gezet wat er gebeurt op de voetbalmarkt... als Gareth Bale vandaag wordt verkocht. Want al weken gaan er geruchten dat hij voor 99 miljoen euro... duurste transfer ooit, van Tottenham Hotspur naar Real Madrid gaat. En als dat gebeurt, dan gaat de carousel draaien. Dan kan het zomaar zijn dat Mesut Özil van Real Madrid naar Manchester United gaat. Wayne Rooney van United naar Chelsea. Luis Suarez van Liverpool naar Arsenal.